Clemens Peters met het NOS Journaal. Staatsbosbeheer mag van de rechter beginnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Er loopt weliswaar nog een bezwaarprocedure, maar volgens de rechter kan die nog jaren duren... en is dat niet in belang van de herten die door voedselgebrek dreigen te verhongeren. Staatsbosbeheer maakte begin deze maand bekend dat er ruim 1800 edelherten zouden afgeschoten moeten worden... om het gewenste aantal van 490 te halen. Eind november volgt nog een rechtelijke uitspraak... over de vergunning om de herten te doden. Staatsbosbeheer wacht met schieten tot die uitspraak er is. Huiselijk geweld komt in probleemgezinnen vaker dan één keer per week voor, blijkt uit onderzoek van het Verbij Jonker Instituut. In meer dan de helft van de gevallen zijn kinderen niet alleen getuigen van geweld tussen ouders, maar zelf ook slachtoffer. Minister Dekker van Rechtsbescherming vindt dat het te lang duurt voordat verdachten van kindermishandeling of huiselijk geweld met de reclassering en justitie om tafel zitten om nieuw geweld te voorkomen. Ajax, PSV en Feyenoord wilden 15 miljoen euro afstaan... om de eredivisie te veranderen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs eredivisieclubs. Het geld zou vrijkomen door een herverdeling van de tv-gelden... en van inkomsten uit Europees voetbal. De grote clubs wilden twee dingen veranderen. De eredivisie zou terug moeten naar 16 clubs... en er zou een verbod moeten komen op kunstgras. De plannen gingen niet door, de kleine clubs wilden er niet aan. Darter Raymond van Barneveld heeft zijn afscheid aangekondigd. De vijfvoudig wereldkampioen zal na volgend jaar... na ruim 35 jaar stoppen op het hoogste niveau. Op Twitter schrijft hij dat de dartsport hem alles bracht... waar hij op kon hopen. En dat hij daar altijd dankbaar voor zou zijn. Maar ik heb besloten dat 2019 mijn laatste jaar zal zijn... als professioneel darter, schrijft Van Barneveld. Het weer het is overwegend bewolkt... met vooral in het noorden nog een kans op een bui. Soms breekt ook even de zon door...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht Ja ja, daar zijn we weer Jan en ik met z'n tweeën Dat vind ik nou heel jammer Want net met die uh, wat, wat is dit, wat is dit, wat gaat er wat gebeuren Ja ja, wat, wat is, er is er die? nu allemaal Wat gebeurt er nu Oh, wacht. <laughs> ik had de schuif nog openstaan van een non-stop. Die vergeet ik naar beneden te halen. Wat een dom hoor, hè? Kan gebeuren. <laughs> en die gaat niet meer uit zo. Ja, alles weer keurig onder controle, alle lampjes. Ja, ja alles is weer helemaal goed. Um, ja, dat, dat, dat viel mij net op met die jingle van, uh, van, van die je uh, hersenalarm. Dat, dat het nummer niet doorkwam wat je moet bellen. En ik heb ook eigenlijk geen idee wat het is. Dus dat had ik ook wel graag willen horen. Nou goed, maakt niet uit. Misschien het volgende uur. Um, Jan die gaat in het kader van de vijf minuten... of de paar minuten uh, van de sidekick... Nog één keer even het uh, nieuws van Wel weleer uh, vertellen. Ja, Jan, ja. november wat, wat, 75 was dat. In 75? Ja, heel lang geleden. En Hoe veel oud mensen. was jij toen? Hoe oud was ik toen? Als ik zeg dat ik nu 48 ben, geloof niemand me. Dus uh, 75, nee, eerlijk, 54, 34, nou een jaar of 2, 4, 5, 31, 32 ongeveer. 31? 450, in 75? 54, 64. Hier is 7, 4, 5, 20. Nee, jongen. Nou, we gaan, we gaan straks ik Bouwt net ik zeggen. Je sneller, dat kan nou eens. We gaan rekenen, maar. Kan, nee. Tussen de 20 en de 30. Ik was 15. <laughs> Sowieso. Ik was 15. Ik kan heel makkelijk, want ik ben van 60. Dus ja. nou ja, dan ben je er 7. Dat kan ik het trouwens vergeten, want het was mijn trouwjaar. Dat kan ik het oh, nog vergeten. Oh, ook Ik durf toch? niet meer thuis oh. te komen. Ik durf niet meer thuis, oh. thuis te komen nu. <laughs> Voorlopig gaat <-ie> hij <laughs> nog even een rondje door het doen straks. Maar maar Oké, okay. ook toen hebben uh, we wel leuk nieuws. hè. We gaan even die twee berichten luisteren. Ja, dat, uh, nogmaals, dat was naar de proeftuin. Dat is wel een leuk idee leden van de Zandvoerse padvindersgroep St. Willy Brothers... die hadden toen op die zaterdagmorgen bij hun clubhuis De Bunker... aan de Verlennepweg 175 toen nog... jonge bomen geplant onder toezicht... en met hulp van de heer Seders van publieke werken. Allerhande soorten bomen werden er geplant. Het wordt dus een soort proeftuin. Het was een heel kwijt, maar de padvinders hebben ze maar al te graag voor ingezet... en nu maar hopen dat ze willen aanslaan. Aan de voorbereiding heeft dat in ieder geval niet gelegen. En straks kan publieke werk er zijn voordeel mee doen... bij verdere uitbouw van het bomenbestand. En wat ook heel historisch is, het gokballetje. Het gokballetje kan in mei rollen. In mei van het volgende jaar, dat werd dus 1976... kan in Hotel Bouwers het gokballetje gaan rollen. In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem... en omgeving is medegedeeld dat hotelhouder Nico Bouwers... de accommodatie van het casino gereed heeft verwacht wordt dat de gemeenteraad van Zandvoort akkoord zal gaan... met de vestiging van een casino in de Badplaats. En de, de, uit ondervinding weet ik, dat is toen oktober geworden... want de ondergetekende heeft er nog een tijdje mogen meedraaien... in het personeelsbestand daar. Dat is zover het oude nieuws. Nou, nou, nou, 40 jaar geleden... toen ging het balletje pas rollen. Ja, ja. Jeetje. Of, en hij draait oh, nog steeds, hè? Ongelooflijk, zeg. Ja, o, ja je denkt altijd maar dat het, nooit, dat, het, dat het er altijd was... maar dat is natuurlijk, ooit is het gemaakt... Nou. Iedereen weet nu in welk jaar en hoe dat is gegaan. We gaan we eens dus even een stukje muziek luisteren, Jan. Ben je het daar met me eens? Helemaal, Dolly. Ja, ik heb uh, oh, ook zo'n heerlijke zanger. Barry White. Oh. Practice what you preach. What do you want to do? Eigenlijk, eigenlijk is, is dit nummer ja, op dit tijdstip van de dag nou niet echt effectief. Hè? Dit hoor je meer zo in de avond draaien, denk zeker, ik. Hè? Zeker wel. Als je een beetje op de bank hangt en elkaar verliefd aankijkt. En uh, nou ja, goed, alles wat daaruit voort kan vloeien. Lekker romantisch. Heerlijk. Maar goed, um, ja, we, we gaan eens even... Hugh Laurie daar ben ik ook wel een, een, een fan van. En ik hoop dat u dat allemaal ook kunt waarderen... En ik heb het nummer voor u uitgezocht, dat heet Wild Honey. Wild Honey makes me feel like twice the man. Don't take but a crack to crumble a kingdom Don't take but a queen to make that kingdom come I'm a jack of all trades, master of none I'm the one who's gonna Artiest, heerlijk artiest. Heb je hem herkend? You Laurie, weet je wie het is, Jan? Nee, ik, nee? Heb je zijn stem herkend? Nee. Nee, hij is namelijk heel bekend als acteur. Ik of... weet niet of je ooit kijkt naar die serie op televisie House, naar die manke dokter ja, die, die, die uiteindelijk als ja. hij is dat. Oh, ja. Dus hij kan ook zingen. Oh, en piano spelen. Alles, meen je dat nou? Ja, ja. Het is ik. Ja, ik en ook vind een het een... timmeren? Wat kan die timmeren? De schutting timmeren? schutting timmeren. Ik, ik, ik zal hem straks even okay. bellen. Ik vraag het hem okay. even. Ja, onze sidekick heeft een prangende vraag. Die wil oh. iets weten. <laughs> schutting timmeren, hoe kom je erop? Als ik een en acteer, <laughs> kan ik je ook een schuttingje maken. Ja. We <laughs> hebben een probleem, lieve luisteraars. Want ik had u beloofd dat we rond de klok van kwart over één... contact zouden zoeken met onze razende reporter Joop van S. En ja, nou, ik heb het geprobeerd, maar ik krijg hem niet te pakken. Dus ik neem aan dat hij heel andere zaken heeft waar hij op dit moment mee bezig is. Maar mocht hij vrij zijn, dan meldt hij zich vast wel. En anders is het jammer. Ik had graag willen horen hoe het dit weekend was verlopen... met het uh, Classic Concerts en um, wat hebben we nog meer te doen ik gehad? We hadden natuurlijk... De? intocht. De intocht, ja, daar had hij ook over kunnen vertellen. Had ik ook graag alles van gehoord. En natuurlijk uh, afgelopen donderdag uh, was Joop ook aanwezig... bij uh, de verkiezing van onderneming van het jaar... waar Garage Zandvoort bij heeft gewonnen. Um, maar helaas, dus ik stel voor eigenlijk... ik weet niet hoe jij erover denkt, Jan... maar om de, om de tweede ronde van, het, uh, van de artiest in het licht te gaan doen ja nou, een goed idee ik heb een hele bijzondere artiesten meegenomen die vandaag uh, in het licht mag staan Ofra Haza Iets. artiest in het licht in Artiest in het Licht vandaag, uh, Ofra Haza. U zult, zult waarschijnlijk niet van de gehoord hebben, en toch heeft u wel van de gehoord. Um, want Ofra Haza is een zangeres uit Tel Aviv. Ze is geboren op 19 november 1957 en veel, maar dan ook veel te vroeg overleden in Ramathan op 23 februari 2000. En ze was een Israëlische zangeres. Um, van uh, Jemeni jemenitische afkomst. Ik heb mijn bril opgezet, maar dat moet ik gewoon niet doen. Ik, dus sta ik sta net te ver weg en dan kan ik het weer niet lezen. Het is toch wat, hè, met die bril. Als je, als je ouder wordt, al die makkers. In ieder geval, Haza groeide op in de arme hatikva buurt van Tel Aviv... die in die tijd bijna een sloppenwijk was. Ze werd ontdekt door Bezalai Yaloni... die leiding gaf aan een zingende jeugdgroep in haar wijk... Hij werd haar producer, huiscomponist en mentor... tot zij vele jaren later in 1997 in het huwelijk trad. Hazza's doorbraak, doorbraak was met Shir Havrega... en uh, dat was op muziek van Tsiva piek Het was tevens het titellied van de film Schlager... waarin ze ook acteerde. Het nummer werd aanvankelijk door diverse radiostations in Israël... niet gedraaid vanwege de tekst maar vele nationale hits en meerdere verkiezingen... tot zangeres van het jaar door de verschillende stations zouden volgen. Tot haar internationale doorbraak in 1988... werd zij vaak vergeleken met een andere zangeres... en dat was Jardena Azrazi. Haar internationale debuut maakte Ofra Haza... tijdens het Eurovisie Songfestival van 1983 met het nummer Gai, wat leven betekent. Ik kon hem helaas niet voor u vinden, anders had ik die wel gedraaid. Waarmee ze een tweede plek wist te halen. In 1988 had Hazza haar grootste internationale hit... met het nummer Im Nim Alu. Dat is het nummer wat we net als eerste beluisterden. En ook boekte ze internationale successen... met het nummer Temple of Love... samen met de groep The Sisters of Mercy... En My Love, for, My Love Is For Real met Paula Abdul. Dat is het tweede nummer wat we net beluisterd hebben. En ze zong dat nummer met Paula Abdul voor de film The Prince of Egypt. En ik raad u aan echt om de nummers die, zij, uh, die daaruit opgenomen zijn... uit die film uit 1968 eens te luisteren. Je weet niet wat je hoort. Prachtig, prachtig. Maar niet geschikt voor Sanford Lunch helaas. In 1997 dan tenslotte trouwde Ofra Hassa... met de Israëlische zakenman Doron Ashkenazi. En zij overleed in 2000 in het Tel Hashomer ziekenhuis in Gan aan de gevolgen van AIDS. Ashkenazi stierf na haar dood door dezelfde oorzaak... en hij wordt er wel van beschuldigd haar besmet te hebben... Tussen de families Haza en Ashkenazi woedde nog enkele jaren... een strijd over de auteursrechten. En Haza was vooral een idool voor van vele Israëlische vrouwen, jong en oud. Nou, een beeldschone vrouw, helaas veel te vroeg overleden. En dan zie ik, en dan kijk ik, en dan moet ik tot de conclusie komen... dat het de hoogste tijd is voor het regionale nieuws. Dus we schakelen over naar onze Jan... En dan gaan we nu zijn jingle afspelen. Tenminste, als, die als terug hij terug wil doet. naar het begin. Ja, hij doet het wel hoor, daar komt hij. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Jan Onze, van Oever. Ja, Jan van Oever, sorry Jan, ik, je ik was je, Laat je voor. Ik voor zijn. Oké, okay, Dolly. <laughs> Nou, daar gaan we dan. Het Zandvoortsmuseum presenteert met veel plezier een nieuw voorleesboekje. Lis, het museummeisje. Kunstnaarles Marianne de heeft het verhaal geschreven... en de illustraties zijn gemaakt door Hilde Jansen. Wat leuk, twee van onze echte dorpsgenoten. Het boekje gaat over Lis, die ons meeneemt in haar reis naar een schonere wereld. Zij woont in het museum en gaat vaak naar het strand. Daar vindt ze allemaal voorwerpen die daar niet horen. Samen met haar vriendjes start zij een opruimactie... Wat een nobel idee. Zaterdag 24 november om 4 uur is de presentatie van dit boekje... in het Zandvoortsmuseum. U bent van harte welkom bij de overhandiging van het eerste exemplaar. Het voorleesboekje is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar... en verkrijgbaar voor 10 euro bij het Zandvoortsmuseum... de Bruna en uh, Plonisch Haarsalon in de Bakkerstraat. Wat hebben wij nog meer? We gaan naar het volgende onderdeel. Even kijken... Uh, die hebben we hier. Behangen met een zeer welverdiende medaille van de Marathon van New York... gaf Noor Winkeler maandagmorgen een check aan Koen Heringa... en de secretaris van de stichting Vrienden. Zij heeft met haar sportieve prestatie maar liefst 4392 euro opgehaald. Na de overhandiging lieten de vrienden Noor en haar moeder... Het, nieuws, het nieuwe vitaliteitscentrum zien waar de bewoners zich sportief kunnen uitleven. Met het geld kan de stichting een Fitlight trainer aanschaffen... voor het vitaliteitscentrum... Met dit behendigheidspel kunnen de bewoners met beweging van bijvoorbeeld de hand... de lichtjes zo snel mogelijk uitzetten. Het volgende. Op de 32e editie van de kunstbeurs Pan in Amsterdam... is een recent, is een recent uh, ontdekt werk van Piet Mondriaan... die leefde van 1872 tot 1944 te zien. Kunsthandelaar Wim de Willem de Winter trof het portret uit 1901 aan... tijdens een taxatie in Zandvoort. Het doek waarop Elisabeth Sophia Maria Cavallani, wat een lange naam, staat afgebeeld, was niet eerder bekend. Het schilderij moet op de beurs zo'n 100.000 100 euro brengen, zei de winter. Het is 73 bij 53 centimeter en hing bij de kleindochter van de geportretteerde vrouw in een huis in Zandvoort. Dan heb ik hier nog wat mooie nieuws. Even kijken. Heeft u een uh, Zandvoortpas uh, pas en vragen over de gemeentelijke zorgpolis 2019... want die gaan allemaal weer komen... Uh, of wilt u hulp bij het overstappen... dan kunt u terecht op de volgende inloopspreekuren. Woensdag 28 november tussen half tien en half twaalf... in de Blauwe Tram in de louis -Davis Carré. en maandag 3 december tussen half tien en half twaalf uur... Uh, half twaalf in Pluspunt in de Vlemingstraat. Allemaal in uh, Zandvoort. Uh, vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort... zodat agenten meer op straat kunnen zijn. Ik heb al een paar keer gehad. Oké, okay, ja. okay. <laughs> is. Even, even Oké, maar even voor nou, een heel Een klein stukje nog. Daar is de uitgangspunt dat uit de lokale politie in de gemeente Bloemendaal... lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijft. Oké. Okay. Dat was het nieuws. Uh, tot zover. Hartstikke goed. Dankjewel, Jan. Daar Jan. Zijn we weer helemaal blij mee. We zijn weer helemaal op de hoogte... En uh, zojuist komt er trouwens door, mag ik even toevoegen, ja? De, de petitie voor de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort... is populairder dan die van de tegenstanders. Ja, ik heb het niet hey. genomen, ja ja, lever Zandvoort, lever de Formule 1. Zo is het. Bij ons uh, zijn er uh, 4600 uh, reacties gekomen voor het circuit van Zandvoort... Uh, tegen, uh, en de tegenpartij die uh, komt slechts op 2.951, zijn er ook veel. Maar lekker niet genoeg. Nou, uh, misschien dat Goed er nieuws. morgen wat uitgebreider nieuws overkomt... Uh, bij het uh, regionieuws van zandvoort Lunch. Maar ik denk, ik meld het maar eventjes. Wat wij gaan doen is door naar het Westkust weerbericht... Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, daar gaan we dan. Na een overgrote weekend kunnen we concluderen... dat de herfst nog nooit zo geweest is dan dit jaar in onze regio. De zon scheen sinds 1 september al 434,4 uur op Schiphol... tegen normaal tot en met 30 november 310,1 uur. Het scheelt nogal wat. Op deze maandag wordt de zon gehinderd door wolkenvelden. En hier en daar is zelfs wat lichte, motregen mogelijk. Af en toe schijnt de zon ook en er waait een stevige Noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar 7 tot 8 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 1 graad boven 0. En dan de dag van morgen. Morgen is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het oosten tot het noordoosten. En de temperatuur wordt niet hoger dan 4 graden. Voor het gevoel is het vele graden kouder. FM the same without dan even waarschuwen als je dit soort nummers uh, gaat heerlijk, uitzoeken. Door, heerlijk. Mijn god, ja, maar mijn hele make-up. Hey. Ik moet uh, he? ja, uh, eerst even opletten voortaan. Of ik met een kaal hoofd binnenkom of met een opgemaakt hoofd. Want... Ik ga erop letten volgen. Mijn keer. god, wat een nummer. Wat ja. mooi. Ja, Heb ja, dat je dit speciaal uh, voor Ruud? Nothing's the same without you. Ja, misschien wel. <lacht> ja, gewoon een hele hoop mensen die me dierbaar zijn. Dus, uh, ja. Maar het, is, uh, ja, het was Carrie Moore. Carrie Moore was een uh, Noord-Ierse gitarist, een blueszanger. Geboren ja. 4 april 52 en overleden helaas 6 februari 2011. Mm. En uh, dit is een van zijn uh, vele nummers. Dat een gitaar-virtuoos. Uh, ja. Persoonlijk ben ik helemaal gek van hem. En uh, de andere bekende nummers zijn natuurlijk Stilkote Blues. En uh, ook een hele mooie gitaarsolo. Dat was The Loner. En uh, het is een schitterend artiest. En ik heb uh, het mij door hem even hebben kunnen draaien. Ja, natuurlijk. Het is jouw rubriekje, het liedje van de Sidekick. En je hebt overduidelijk een geweldige reden om dit nummer te draaien. En ja, ik snap eigenlijk niet waarom dit nummer niet in de top 5 van Uitvaart staat. Misschien zal er misschien wel staan. Ja, in de top 5. Ja, daar wel kans van. Het is ook echt wel een, een nummer wat... Bij mij wat, komt hij dan ook één in die top 5 in ieder geval. Dat weet ik die zeker. snap ik. Die snap ik. Ik denk dat ik hem ook op een hoge, een hoge notering... in mijn persoonlijke lijstje ga geven wat dat betreft. Dus jongens, letten jullie even op wat je moeder straks wil. Nou, goed. Um, <lacht> <lacht> <lacht> Zover is het nog niet, Jan. Nee, He, we, blijven we, gaan door. we blijven voorlopig <lacht> nog even ademen... en leuke muziek maken. Goed zo. Uh, we gaan eens even een sprong terug in de tijd maken, Jan. We gaan naar de, de dagen van uh, Pearlie.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 Captain of Her Heart van Captain Double En um, ja, voordat we verder gaan met een uh, volgend nummer... heb ik eigenlijk wel een paar huishoudelijke mededelingen. Want normaal gesproken bent u natuurlijk van ons gewend... dat we uh, vier dagen per week live uitzenden met Sandvoort Lunch... Maar er dreigt, er dreigt onweer. Er hangen donkere onweerswolken boven ons programma. Want helaas, collega Ruud Jansen is geveld door een um, jichtaanval. En ja, hij zal deze week in ieder geval niet kunnen komen... want hij moet natuurlijk helemaal uit Beverwijk komen hier naartoe. En dat gaat hij niet redden met de pijnen die hij op dit moment leidt. En hij moet even een weekje pas op de plaats maken daardoor. En uh, ook collega Ron kan woensdag niet komen. Nou ja, woensdag is natuurlijk voor Ron en Ruud. Dus die uitzending komt waarschijnlijk te vervallen. En ja, helaas ook misschien de uitzending van morgen. Dus we hopen maar dat een van de andere ZFM-collega's... Uh, morgen BEP kan ondersteunen als uh, techniker en presentator. Zodat we dan morgen toch een uitzending hebben. Maar ja, lieve luisteraars, hou er rekening mee... dat we misschien uh, morgen en overmorgen geen uitzending hebben. Niet getreurd, donderdag zijn in ieder geval... Roy van Buringen en ik uh, tijdens het uh, CFM-programma aanwezig. En dan gaan we er weer een dolle boel van maken. En, uh, een boel. Ik, ja, een boel, ja, op de donnydag. <laughs> Ik, ik, ik, ik heb zin in wat vrolijks. We hebben nou even een paar zware nummers gedraaid. Ik ga even lekker... Tjip, uh, tjip, tjip, tjip, Toch? tjip, chip Toch? Tjip, tjip, tjip, tjip. Waar blijft ze? Waar blijft ze? Waar zit hij nou? Ik hoor niks. Jij? Nee. Chip. Je weet je nog Jan, dit nummer? Ja, ja, gezellig hè? Uh, lekker historisch. Heel ja, leuk. Heel heerlijk. leuk. lekker in gehoor. Ja, je wordt er zo lekker vrolijk van, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dan ga ik nu even voor uh, onze collega Joop Van Nessen nummer draaien. Ik weet niet wat er aan de hand is met hem. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dus uh, deze om jou even te steunen als het eventueel toch niet zo goed gaat. Komt ie, Amerika, jouw favoriet?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 Ja, ja, Sister Coldenhair van Amerika. En uh, heb jij het ook in de gaten, Jan? We gaan zo onderhand uh, naar het klokje van twee. De tijd vliegt. En er zit het erop voor ons. Ja, het is weer voorbij gevlogen, inderdaad. Twee leuke uurtjes weer gedraaid. Ja, zo is het, ja. Um, ja. Het laatste nummer gaan we nu draaien. Ik ga er een heel vrolijk eind aan breien. Want ik uh, voel me ook heel vrolijk nu. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jan. Ja, hoor. Ja, en dit nummer draag ik eigenlijk op aan onze Ron en onze Ruud. Dat ze maar snel met dit nummer mee kunnen hossen. En uit de lappenmand weer komen. Zo is het. Het is en de... En ik uh, zou zeggen tot donderdag en bedankt voor het luisteren. En een fijne verdere voorstelling voor deze maandag. Ja, dankjewel Jan. Het is jammer, want de zolder. Maar het bak, daar gaat eraf. Hakkenbeuken brengen, de hut gaat uit zijn bol.